Vier jaar na de afschaffing van de basisbeurs heeft minister van Engelshoven bekendgemaakt waar de opbrengst van die maatregel naartoe gaat, meldt de Volkskrant. Tientallen projecten van hogescholen en universiteiten krijgen de komende jaren extra geld, oplopend tot 663 miljoen euro in 2024. Zo kunnen studenten in Nijmegen langer in de bibliotheek terecht en worden de werkgroepen in Maastricht kleiner. Studenten die de afgelopen jaren wel moesten lenen, maar niet van de opbrengst konden profiteren, krijgen een cheque van euro. 2.000 euro voor een vervolgopleiding. De Verenigde Staten zijn formeel begonnen met de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. De eerste stap is een brief aan de Verenigde Naties. De rest van de procedure duurt nog zeker een jaar. President Trump vindt het klimaatakkoord uit 2015 geen eerlijke deal voor de VS. Hij had het al eerder willen opzeggen, maar dat kan nu pas, drie jaar na de ratificatie. Het akkoord is door bijna 200 landen ondertekend. De VS is het enige land dat er uitstapt. De verkoop van machines wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse export, meldt het CBS. Vier jaar geleden verdiende Nederland nog 12 miljard euro aan de export van machines. Vorig jaar was het bijna 16 miljard. De toename komt voor een groot deel door chipmachinefabrikant ASML. Op de tweede plaats in de exporttop 10 staan metaalproducten. Op drie staan bloemen en planten. Aardgas is gedaald van de tweede naar de vierde plaats. De zus van de gedode IS-leider Baghdadi is opgepakt, meldt Turkije. Dat zou zijn gebeurd in het noorden van Syrië. Volgens de Turken heeft de zus zelf ook banden met IS en weet ze heel veel over de organisatie. Baghdadi zelf werd anderhalve week geleden door de Amerikanen gedood. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Aan het eind van de middag meer regen vanuit het noorden tot het een graad of 10. Ook morgen nog wat regen en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer Een half uur vertraging over 7 kilometer. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Rijn zweert een kwartier vertraging En 10 minuten extra op de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen tussen Amstelveen en Schiphol. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In de morgen. En uh, ja, er zijn nog wat dingen gebeurd. Uh, het schietincident op 21 oktober. En uh, weer, uh, uh, weer een, een, een schietincident. Het houdt maar niet op. Daar moeten we mee stoppen hoor jongens. Je kan het nieuws allemaal zien op, uh, op ZFM, op, de, op tv, op kanaal 40 van Ziggo. Maar ook uh, natuurlijk op de, op de app. Je kan de app downloaden. En dan uh, hebben we de hele dag uh, ZFM bij je. Beat bij Esco. In je achterzak. Jos Silvio. Ik zag je daar in Amsterdam, op de Dam. Je keek me aan, mijn vlucht, Ik ken je van de achterstand.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 Zoek het naar die extra's. Zie je lopen nu voorbij alsof het niks is. Ik weet, je houdt helemaal niet van deze business. Ik zeg je hele kerst dat nog steeds op mijn wishlist. Maar je houdt niet van al die shine en al die blitz, blitz, baby Kijk, die money is niet alles, echt, ik weet het. Maar met die money kunnen we overzeeën. Ik heb gevochten, baby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 Baby nee, weet je nog die tijden toen ik reed op scooters Ik kon amper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 van de achterstand, kijk, nu groet je mij niet eens terug. Ik ken je nog van vroeger vroegen. Maar nu wil je niet meer groeten groeten? Maar ik ken je toch van vroeger vroegen. Waarom wil je niet meer groeten groeten? Oh girl, jij kan meegaan met mij, maar wilt niet meegaan met mij. Jij kan. niet geweest, hoor. Your Silvio, Nederlandse jongen. Nederlandse rapper. En uh, vroeger was dit bij ZFM. Was We was van BG's gehoord. Regelmatig te horen hier bij ZFM. Dit is The Nights on Broadway. Goede platen gemaakt. Och. ZFM daar kan je ze horen. Het geluid van Zandvoort. Ja. Logman bij ZFM in de morgen. En natuurlijk. Briljante muziek uitgekozen door. And so, also, Earth, Wind, and Fire, and After the Love is Gone. To love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we're alive. Deep inside, we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. Would last every night something All right Would invite us to begin the day yes. Haven hey, along the way But used to be happy with Same of universe. Earthman of Fire, After the Love, let's go. And a long time, I'm En ze zijn nog steeds actief hoor. Maar ja, er zijn een hele hoop leden veranderd en niet meer aanwezig. Geen zin meer. Ja, dat kan je dan hebben. Dat kan je dan hebben en uh, ja, bij ZFM kan je het nog steeds beluisteren. 24 uur per dag het geluid van Zandvoort. Nou, hoge toeristenbelasting is de belasting in Zandvoort. Gelukkig hoeven wij dat niet te betalen. Voor de toeristen. Daarom heet het ook toeristenbelasting. Ride my bicycle with you on the handlebar. You laugh and run away. Ze hebben wel wat voor elkaar gekregen, die, uh, die Alessi jongens. Dit is uh, Pieter Sotero bij ZFM, de zanger van uh, Chicago. En hij heeft ook voor zichzelf gewerkt. Een van Chicago. En hij kon heel aardig zingen. Hij werd bekend geworden als de zanger van Chicago... en later voor zichzelf begonnen. En toen had hij onder meer deze hit... Tonight fall And you're not here To get me through it all I little my gut down And then you pull the rug I was scared kinda used to being Someone you love I'm going under In this time I fear There's no one to turn to This all or nothing way of love gonna be sleeping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 So you love but in fall and to me through it all let my used to be so you love to let my louis mark capaldi, capaldi. uit Schotland someone you love. Prachtig, prachtig nummer, prachtig. Ook een groot hit geweest in Nederland. Beetje op je toeterblazen. ZFM, met geluid van Zandvoort, samen met Sade. En de Smooth Operator. Kom, Sade, zing eens even. Wij ZFM en de Smooth Operator. En dat zijn uh, mooie literen <coughs> waar wij van houden. Ik zit even te kijken op uh, Zandvoort Nieuws of er nog allemaal uh, nieuw nieuws is. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, uh, wij, ja, ja meestal heb je het over circuit. En het circuit gaat goed en uh, er zijn al twee kortige dingen die het circuit gewonnen heeft. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, uh, ik ben wel uh, voor. Ik, uh, ik hou wel heel erg van het circuit en ik vind het leuk. en uh, Ik denk dat het geweldig is om een, uh, om een Grand Prix te hebben hier weer. Hier is Air Supply bij ZFM. Zandvoort. FM, het geluid van Zandvoort. Met allermooiste mooiste muziek. Die je kan verzinnen. Zo ook deze. Supply. Ze komen uit Australië en treden nog steeds op. En dit nummer All, all Out Of Love is ook uh, een keer gecoverd door Sandra Remer. En laat er ook een klein heetje mee. Ja, dat is toch leuk. En de twee zangers. Russell Hitchcock en Graham Russell. Dat is handig. De een heeft de voornaam en de andere achternaam. Goedemorgen. do Instagram Sorry but I don't need a plan like that Don't need a man like that What you say? You on TV And I should come back to your place let me you straight let me educate hell do you think I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 Walter komt binnen. Goedemorgen. Zo, nou dat is uh, duidelijk al. Dimitri Vegas en Like Mike. Ze komen uit België. Nooit geweten. Heb jij dat geweten? Ja. Jij wel, hè? Ja, hij is er veel meer mee bezig hè, met die vrolijke dansmuziek. <laughs> Ze hebben bij mij in mijn rug geschoten, dus ik dans wat minder. Hey Google, wat is het weer? Op dit moment is het 9 graden en bewolkt in Zandvoort. Vandaag wordt het bewolkt met een maximum van 11 graden en een minimum van 8. Nou, dat is maar duidelijk. Dat je het weet, 8 over half 10. Camilla! Bedankt. FME. Goedemorgen, je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Ja, en uh, de agenda voor deze week, 9 oktober is er de wekelijkse markt. Dat weten we en 10 oktober, halve dag, 30 kilometer fietstoer door de duinen van de Bloemendaal. Altijd leuk. En 11 oktober genieten bij de specials. Bij, ik uh, XL... Here's Live Garrett. Live Garrett en voor zijn familie live per ne Nervik. Hij komt uh, uit Noorwegen, op zijn familie. Hij woont in Amerika. Hij zingt bijvoorbeeld dit, heeft hij gezongen. Daar waren we allemaal heel enthousiast over. Het is bijna een weekend. Ja. Althans, zo heet het liedje. Dit is glass, glass Action. Let maar op. Zij gaan zingen over het weekend. Ja, Hij is misschien nog een beetje vroeg, maar... Voordat je het weet, sta je weer. De ZFM, goedemorgen. Het geluid van Zandvoort. Met de allerleukste muziek. Cultuur, evenementen, gemeenten, de gemeentelijk nieuws... Politiek, sport en natuurlijk weer en verkeer. Dans even mee. Think I was staying home again tonight. Oh no, brother, I can't see. Party time, grass action en weekend. Nou, ik hoorde net dat het nog lang geen weekend is. Ja, maakt er niet uit. Het is maar gezellig, eens, jongens. Leuke fluit. Goed, goed, goed voor elkaar. is het jazz in zandvoort met erop van kreegeld alles even kijken en was uh, in de krocht Here's America first part of the journey I was looking at all the life there were plants and birds and rocks en things there was sand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 La la la la. Goeie tekst. Amerika was dat. En vier minuten lang. The Horse with No Name. Zfm, het, is, uh, het is een beetje bevolkt vandaag. Nou, niet echt het mooiste weer van de wereld, maar het is in ieder geval droog. Dat is Haller. Wordt dus ZFM. Ah, oh, hier heb je er Mariah Carey. Dream Lovers. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Kom, schat, zien. het botox meisje uit Amerika ah, ze kan vrolijk zingen hoor ik, vrolijk zingen. ik denk dat dit de laatste is voor het nieuws ik ben een donderdag weer morgen kan je naar Walter Sands luisteren en een hele fijne dag blijf luisteren naar ZFM